1 uur. De Radio 1 Sportszomer. Deone de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ook vanmiddag zit er nog een medaille in voor Nederland... bij het zeilen in de Weymouth met Berghout en Westerhof in de 470. En de te kloppen scoren in de Nieuws en Sportquiz is 90. En de kandidaat van vandaag komt uit Hillegom en heet Jeroen Duineveld. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Jan van der Putten.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 Als je die kwaliteit laat liggen, dan neemt het aantal behandelingen en complicaties toe. Uh, en op het moment dat je meer tijd in mensen investeert en de kwaliteit investeert, nemen juist de complicaties en onnodige behandelingen af. Klink was minister van Volksgezondheid in het vierde kabinet Balkenende en nu werkt hij voor een adviesbureau. Hij vindt verder dat apotheken erop moeten toezien of patiënten hun medicijnen wel innemen. De eerste reacties in de Tweede Kamer op de plannen van Klink zijn positief.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 Volgens de VVD in Amsterdam is vrouwenonvriendelijk gedrag niet alleen een Belgisch probleem. Fractievoorzitter Flos. In mijn persoonlijke omgeving zijn er diverse vrouwen die zeggen dat het vaak voorkomt. Uh, overigens wisselde het dan in hoeverre men daar wel of niet aanstoot aan neemt. Maar dat is precies de reden dat, uh, dat we het niet zeker weten hoe groot de politiek is. Dat ik ook een onderzoek heb gevraagd om een indruk te kijken uh, waar het uh, afspeelt en op welke manier. En uh, hoeveel vrouwen daar last van hebben. De Amsterdamse VVD-fractievoorzitter denkt aan een boete van minimaal 100 euro.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 Dat schoolgebouw in Tilburg blijft in elk geval tot dinsdag dicht. De school heeft noodopvang geregeld voor kinderen die niet thuis kunnen blijven, omdat de ouders aan het werk zijn. De tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond heeft de trainer van Juventus, Conte, geschorst voor zijn rol in het omkoopschandaal. Hij mag tien maanden zijn werk niet doen. Correspondent Angelo van Schaik. Hij is voor het feit dat hij wist dat zijn spelers afspraken maakten met spelers van de andere partij. En dat er dan mensen op die wedstrijden gokten. En dat hij dat niet melde bij de bond. En daar heeft hij dus na tien maanden schorsing voor gekregen. Hij was vijftien maanden geëist. Hij had ook nog geprobeerd om een duw te sluiten met justitie, maar die trapte er weer niet in. Dus hij werd uiteindelijk tien maanden en Juventus zit zonder brengen dit seizoen. Twee spelers, die ook werden verdacht, zijn door de Italiaanse tuchtcommissie vrijgesproken. En dan het weer nog. Vanmiddag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt ongeveer 21 graden. Ook morgen flinke zonnige periode en wat stapelwolken. Dan wat warmer dan vandaag. Met 20 graden op de wadden tot 24 in het zuiden. ANWB Verkeersinformatie. De meeste vertraging nu bij Eindhoven, bij Utrecht en bij Arnhem. In totaal 43 kilometer. Wat opvalt is de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knopend Muidenberg 3 kilometer. Een aanreding op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen de knopende Eckerswij en de Hocht 7 kilometer. Bij knopende Hocht is de rechte reishok dicht. Geeft ook vertraging de andere kant op. Daar staat voor knopende Hocht 3 kilometer. Er was een aanreding op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen knopende Rijnsweert. En Alfred en dulde nog 6 kilometer. Inmiddels zijn alle rijschokken weer open. En door de werkzaamheden op de A50 Arnhem richting os tussen Renke en Knopend Ewijk 10 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Met al die ontwikkelingen rond de nieuwe kilometervergoeding zou ik graag meer vanuit huis gaan werken. Maar hoe dan?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 Vol prachtige tijdloze soul. Hallo! Home again van Michael Kibanuka. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over een uur begint op het water van Weymouth de Metal Race... van Lopke Berghout en Lisa Westerhoff in de 470-klasse. Maar nu eerst de grenzen van de cybercriminaliteit. Hier zijn live vanuit Londen Dione de Graaf en Jurgen van den Berg. Nederland kan computers die vanuit het buitenland virussen verspreiden blokkeren... en een bedrijf, Fox IT, dat de kennis en de mensen daarvoor in huis heeft... staat ook te popelen om dat te doen. Maar het mag niet... Nog niet in ieder geval. Is het nou wenselijk dat we over de grens meer onze spierballen laten zien... als het gaat om cybercriminelen? Kamerlid Jeroen de Recour, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de Partij van de Arbeid. Uh, die server die het virus in Nederland verspreid uh, zou hebben... Uh, staat in de Oekraïne. Uh, tenminste, dat wordt gedacht. Moeten we uh, kunnen ingrijpen, vindt u? Um, we moeten kunnen ingrijpen voor zover het Nederland betreft. Maar als wij als Nederland zeggen... nou, we gaan die server in de Oekraïne eruit trekken... dan kan dat niet... Wat mij betreft, omdat ook het tegenovergestelde we niet willen. Namelijk dat de Oekraïne denkt, daar gaan wij eens een server bij Nederland uit de lucht halen. Dat goed, gaat een stap te ver. Dat moet je een oplossen. Maar werkloos toekijken, dat is toch ook niet echt een antwoord op zulke grote hackers. Nee, uiteraard moet je alles doen om, uh, om dat tegen te gaan. Dat gebeurt op dit moment ook. Als Kamer zitten we daar bovenop. Maar we laten het de deskundigen het werk doen. Maar dit gaat om hoe los je dat nou in de toekomst op. En het werkt niet door het Nederland zomaar uh, in andere landen in te breken en daar servers weg te halen. Nogmaals, vanuit het idee dat je dat wereldwijd niet wil, dat landen elkaar servers uit de lucht gaan halen. U wilt dat landen gaan samenwerken. Nou hebben we op deze zender het hoofd van het Nationaal Cybersecurity Centrum gehoord. Uh, volgens hem is de minister bezig met een wetswijziging om meer bevoegdheden te krijgen om wereldwijd in computers in te grijpen. Uh, Zij wel dat het lastig is, dat er goede waarborgen moeten zijn. Bent u voorstander van ruimere wetgeving? de wetgeving is prima, zolang het de werking betreft van die service in Nederland. Uh, en dan moet je kijken waar de grens ligt en die grens opzoeken. Ruimere wetgeving is niet meer goed als wij in Nederland zeggen: Nou, wij, wij weten, of Oekraïne, Verenigde Staten of Australië maakt niet uit, wij halen die hele server uit de lucht. Dan krijg je een soort cyberwar eigenlijk, hè, dat landen tegen elkaar gaan vechten. Ja, maar is dat niet al aan de gang dan? Want ik bedoel, wij worden vanuit het buitenland natuurlijk ook bedreigd door dit soort virussen. Uiteraard. En Wat je ziet vooral is de noodzaak om daar internationaal bij op te trekken. Internet is bij uitstek iets wat je niet nationaal kan oplossen. Hoe ruim onze wetgeving ook is, het is een mondiaal een wereldprobleem. En dat moeten we in eerste instantie in Europa oplossen. En het allerbeste is natuurlijk eigenlijk dat we een soort Verenigde Naties voor het internet oprichten. Dat je op wereldniveau... Uh, landen kan aanspreken die zich niet aan de regels houden. Ja, maar is dat niet de ideale wereld die u voorstelt? En, en, en gaat dat niet heel erg lang duren als het al ooit van komt? Natuurlijk is dat de ideale wereld, maar je moet er wel naar streven. Je moet streven naar internationale samenwerking, ook omdat je weet... en dat kan iedereen met verstand van zaken uittekenen... dat je op nationaal niveau ga je deze strijd nooit winnen. Dus je bent wel gedwongen samen te werken. In eerste instantie op Europees niveau, dat gebeurt al, dus dat is geen ideale wereld. Maar dat kan nog veel intensiever. En de tweede instantie op wereldniveau, zodat uh, vanuit uh, zo'n Verenigde Natie wel kan ingrijpen uh, als de Oekraïne niet optreedt tegen hun eigen criminelen. Ja. Jeroen Rekoer van de PvdA. Hartelijk dank voor uw reactie. d 66 gaat vanmiddag Kamervragen stellen over het virus dat de gemeente en instellingen de afgelopen dagen heeft getroffen. De partij wil weten wat de regering doet om dit soort virussen te bestrijden. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer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 Cradle hide while the wind took its course Trees broken too, I thought we'd never get through I even couldn't hear my cry, sound was lying near me I said, easy buck boy, it's gonna be All right, buck boy I said, easy buck boy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 en Peter Kok. oftewel uh, Greenfield en Cook Easy Boy. Dit is de Radio1 Sportzomer. De nieuws en sportquiz. En dat zou ik ook tegen Jeroen Duivenveld willen zeggen, Easy Boy. Goedemiddag Jeroen. Goedemiddag. Twee, 32 jaar in Hillegom, je bent de kandidaat in onze nieuws en sportquiz. Docent wiskunde. Klopt. Hoe hou je dat interessant voor de kids? Ja, proberen zoveel mogelijk uh, leuke dingen erin in je les te krijgen. Uh, wiskunde is natuurlijk overal. Dus proberen dat uh, ja, in je les te krijgen. Ja. Met zo'n Olympische Spelen is natuurlijk vol van statistiek en gegevens. Dus. Ja, ja. Oh, waar was jij toen ik wiskunde had? Weet ik niet. Oh ja. Ik denk dat ik nog niet geboren ben. niet geboren? <laughs> ja, nee, maar goed, dat zul je vaker horen. Ja. Het, is, het is altijd niet het meest aantrekkelijk onderwerp voor, uh, voor kinderen. Uh, maar, maar toch wel belangrijk, want het komt altijd weer terug, hè? Ja, het komt overal terug, ja. Nou, zelfs in deze quiz, want uh, hier gaat het ook om de getallen. Precies. Uh, 90 punten bijvoorbeeld, dat is de hoogste score. Gisteren neergezet, dus daar moet je in ieder geval overheen om de weekwinnaar te worden. We gaan dat uh, gewoon met z'n allen proberen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen, daar komt ie. Het is een computervirus en het heeft toegeslagen in een groot aantal overheidsinstellingen. De virusaanval maakt het werk op de getroffen kantoren bijna onmogelijk. Uh, ja, normaal gaat het natuurlijk op de computer, maar uh, ja, zoals u nu ziet uh, doen we het op die machines. Diverse instellingen, bedrijven en gemeenten in Nederland zijn massaal getroffen door het computervirus. Onder de gedupeerde vooral gemeenten, maar ook één ministerie is getroffen. Welke? Het ministerie van OCW, Onderwijs. Dat is helemaal goed. Vraag 2. Het virus is een zogeheten Trojaans paard. Uh, een uh, op het eerste gezicht onschuldig programma... dat door gebruikers wordt geïnstalleerd... waarna onbevoegden van buitenaf kunnen meekijken in de computer. Dat gaat dan specifiek om een variant van welk virus? Ja, Dorifel. Ja, dat is goed. Dat is het woord dat we zochten, inderdaad. Okay. De Dorifel variant is uh, niet door de viruskenners opgemerkt. Het uh, verspreidt zich bij elke handeling die op de computer wordt gedaan. Het virus beschadigt office-bestanden met de extensies .docx of... <lacht> Zoiets, in ieder geval. Het was goed. Uh, we gaan naar uh, vraag drie. Dat is een sportvraag. Ze zouden maar moeilijk te kloppen zijn. Maar Groot-Brittannië werd in eigen land uiteindelijk zwaar verslagen... door Nederland bij, uh, bij het uh, hockey. Wat was de uitslag? 9-2. Helemaal goed. Ze speelden weer geloos, hè? Ja. Vraag 4-spits. Billy Bakker scoorde drie keer. Evenveel als welk strafcornerfenomeen? Uh, Weustof. Ja, Rodrik Weustof. De overgetreffens kwamen op naam van de Nooier, Evers en Van der Weeren. Morgenavond de finale... Ja. Tegen Duitsland. En vanavond uh, ook nog natuurlijk. Ja, precies. We laten uh, bij vraag 5 altijd een fragment horen met de vraag daarbij: wie is hier aan het woord? Ik weet dat ik aan beter kan doen, maar ja, ik denk deze was het het van God. En ja, volgende keer ga ik beter maken. Oh, dat is Chirandi Martina. Ja, dat is helemaal goed. Het is hem uh, niet gelukt een medaille te winnen. Maar uh, nogmaals, hij wordt er zo vrolijk van van ja. die man. Helemaal geweldig. Kunnen we een nieuwe talkshow geven of zo? Op ja. uh, vraag 6. Na zijn zesde plaats op de 100 meter kwam de 28-jarige Nederlandse sprinter... op de dubbele afstand in Londen niet verder. Dus dan de hoeveelste plek? De vijfde plaats. Ja, dat is goed. Dan gaan we naar vraag 7. U weet het, nog uh, vier punten te verdienen. Um, aanwijzingen krijg je over een onderwerp. En uh, de vraag is dus uh, vandaag, wat bedoelen we? Vier aanwijzingen uh, stoppen, zeggen als, uh, als u denkt dat u het weet. Oké, okay, duidelijk. En uh, nog even nadenken, hè, want uh, herkansing is niet mogelijk. Hier komen de aanwijzingen, we zoeken dus een onderwerp. Vier, mijn spullen zijn plat en goedkoop. Drie. Ook voor mijn ballen staan mensen in de rij. Twee. Van oorsprong ben ik Zweeds. Stop. Dat is uh, Ikea. Ja, voor één punt uh, was uh, de aanwijzing... mijn merk is voor 9 miljard verkocht aan een bedrijf in Delft. En het antwoord is inderdaad Ikea. kom, kom op een totaalscore van 8. Uh, van uh, dat betekent dat er zometeen 12 goed moeten zijn. Uh, we gaan dat meemaken in deel 2 van de quiz. nummer van Stone Roses heb ik in 1990 de cd gekocht. En ik ben nooit veel verder gekomen dan dit nummer op de cd. Een en dat plaat, is heel stom, hoor ik net, van mijn uh, Nee, kleed. nee, helemaal niet. Maar ze zijn weer helemaal terug, volgens ja. mij, de Stone Roses. Nog niet zo lang geleden optreden in Nederland gegeven. Het was echt uitverkocht. Fulls uh, gold. Uh, ja, fulls gold. Uh, we gaan naar Jeroen Duineveld voor deel 2 van de quiz. 32 jaar is die, hij komt hij uit Hillegom. Uh, heeft net factor 8 neergezet. Nou, Jeroen, jij ja, als wiskundige, weet dan onmiddellijk dat er 12 goed moeten ja. zijn om over die 90 <laughs> heen te komen. Ja. Dan komen we op 96 uit. Maar meer is beter, want er komen nog twee kandidaten voorbij. Morgen en overmorgen. Want we spelen de quiz in deze sportzomer, ook in het weekend. Dus, dat staat je te doen. Oké. Okay. We hebben voor 90 seconden de tijd. Veel vragen, antwoord geven, pas zeggen. In ieder geval moeten vragen helemaal worden gesteld. Oké. Okay. Dat zijn de spelregels. Hier komt het spel. De nieuws- en sportquiz. De mosselvangst in welk water kan worden hervat? Oosterschelden. Dat is goed. Wiens dressuurproef was gisteren in Londen goed voor zilver? Adeline de Cornelissen. Goed. Een advocatenkantoor in welke stad heeft bezwaar aangetekend tegen de huldiging van de Olympische sporters? Den Bosch. Dat is goed. Wayo al-Halki is gisteren benoemd tot premier van welk land? Syrië. Dat is goed. Welke minister kondigt een onderzoek aan naar het benaderen van patiënten door luierfabrikant Tena? Schippers. is goed. In welke Nederlandse plaats is een goudschat gevonden? Geen idee. Amsterdam? Stapporst. De Franse politie heeft gisteren twee illegale Roma-kampen ontmanteld. Bij welke Franse stad? Bij Lille. Dat is goed. Hoe heet het paard van dressuurkoningin Ankie van Gunsve... dat gisteren in Londen zijn laatste olympische proefreed? reed? Salinero. Dat is goed. 40 jaar na de oorlog in Vietnam maakt de VS een begin... met het opruimen van welk giftig ontbladeringsmiddel? Agent Orange. Dat is goed. Oppositiepartijen eisen tekst en uitleg van welke minister... over het aantal uitzettingen van asielzoekers? Minister Leers. Dat is goed. De transfer van Joris Matthijsen naar welke club is zo goed als afgerond? Feyenoord. Dat is goed. Welk beroemd Hollywood-koppel... stapt volgens geruchten morgen in het huwelijksbootje Geen idee. Brad Pitt en Angelina Jolie. De premier van welk land noemde de mislukte lancering van twee satellieten een wanprestatie? Rusland. Is goed. Wijnflessen met het portret van wie op het etiket hebben in Italië voor opschudding gezorgd? Berlusconi? Nee, Hitler. Welk museum heeft een zeldzame tabaksdoos uit VOC-tijd gekocht? Een stedelijk museum. Scheepvaartmuseum. Wie vervangt de geblesseerde Imka Marina in het afro-programma Strictly Come Dancing? Geen idee. Het is uh, de vrouw van worstjes op mijn bosjes, breidjes op dijkjes. Ria, Ria volk. Oh. Ja, ik wist het ook niet hoor, als ik eerlijk ben. Um, heb jij het gehoord wat de jury zei? Want die... Ik dacht dat ze zeiden elf. Elf ja, ja, ja. waren er goed. Net één te Zij, weinig. Die, die Ria Falk ja. nekje. Ja, nee, <laughs> Want je komt nu uit op 88 en uh, ja, dat is niet voldoende, want er stond uh, immers 90. Dus je krijgt gewoon het normale prijzenpakket mee, Jeroen. Oké. Okay.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 to Het was een debuutalbum Do Watson Hooligans, dat was Bruno Mars en Grenade. En is het bijna half twee. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Eerst Jeroen Tjepkema.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 Bij een brand in een bedrijf in aanbouw in de buurt van Schiphol... zijn tien mensen gewond geraakt. De brand ontstond door een explosie in de accuruimte. Vier gewonnen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen ligt in kritieke toestand in Beverwijk. Het kort geding tegen de huldiging van de Olympische sporters in Den Bosch... is van de baan. Het advocatenkantoor dat bezwaar had tegen de huldiging maandag... heeft een goed gesprek met de gemeente gehad. En daarin zijn onduidelijkheden weggenomen, staat in een verklaring. Dat waren de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De gast, zometeen, is uh, Cedric van Brandrum, die vier jaar geleden nog deel uitmaakte van de Belgische 4x400-meter Estefan uh, Oh, die komt straks pas, zie ik op. Ik zit verkeerd te kijken op die gastenlijst. Uh, die, is ook, die wordt echt uh, alle minuten aangepast. We krijgen de man die alles weet van de Amerikaanse sport, Tiel van den Heuvel. Dan gaan we met hem het Dream Team even doornemen. Maar we gaan eerst naar de zorg. U hoorde het zojuist in de hoofdpunten van het nieuws. Als de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd... kunnen de kosten ervan tot 8 miljard euro omlaag. Artsen moeten meer investeren in bijvoorbeeld het vermijden van complicaties. Zodat in totaal minder zorg hoeft te worden verleend. Dat concludeert oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink... in een vandaag gepresenteerd rapport. Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patients en Consumentenfederatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het plan? Nou ja, het, is, uh, het geeft een aantal problemen aan uh, die er liggen. We weten eigenlijk allemaal dat er hele grote kwaliteitsverschillen zijn in de zorg. Dat je lang niet overal op dezelfde goede manier geholpen wordt. Dus het is heel belangrijk uh, uh, dat mensen dat ook weten... zodat je kunt kijken waar je heen deelt. Ja. Uh, het is heel verstandig om kwaliteit te gaan betalen... en niet zoveel mogelijk uh, operaties... En wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat de dokters geld krijgen uh, voor behandelingen. Maar niet voor een gesprek met de patiënt. Om eens goed: uh, he, van wil je dat nou ook eigenlijk? Wat zijn de bijverschijnselen? En het belangrijkste natuurlijk: natuurlijk helpt het ook. Ja. He, bij kinderen bijvoorbeeld worden amandelen in sommige ziekenhuizen bijna standaard geknipt. Nou, het helpt nergens voor. Je kind is wel je amandelen kwijt. Ja, de vraag is of je dat nou moet willen. Ja, maar belangrijk is dus ook: er moet meer tijd en ruimte komen voor, voor het gesprek. Ja, maar mensen moeten ook veel meer informatie hebben. Kijk, de ziekenhuizen weten heus wel wie goed is en wie minder goed is. Nou, dat soort informatie willen wij als patiënten natuurlijk ook hebben. Ja. En we betalen de zorg met z'n allen. En dat kost mensen ontzettend veel geld. Dus we willen wel dat dat geld goed besteed wordt. En niet aan onnodige behandelingen. En ook niet aan kwaliteit die onder de maat is. Ja. Hoe, hoe, hoe meet je dat nou eigenlijk? Of, of de kwaliteit van de zorg... Uiteindelijk ook echt verbeterd? Nou, je kunt bijvoorbeeld heel erg goed zien... dat in uh, sommige ziekenhuizen... Uh, moet veel vaker een hersteloperatie uh, gedaan worden. Hè, bij vergelijkbare patiënten dan bij anderen. Nou, dan zou ik natuurlijk naar het ziekenhuis uh, willen... waar het eigenlijk in één keer goed gaat. En ja, dat wil iedereen dan natuurlijk. Maar dat soort cijfers en gegevens, dat moeten we wel gewoon weten. Ja. Z ziet u, vindt u dat uh, de plannen van Klinken uh... Nou, laten we zeggen, zijn die voldoende om de kwaliteitsverbetering... En, en de kostenbesparingen in de zorg te realiseren? Nou, kijk, het is uh, van belang. Maar heel belangrijk is natuurlijk ook het financiële prikkels in het systeem... die staan gewoon hartstikke fout. Nu is het zo dat uh, behandelen wordt betaald...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 uh, worden ze niet op een goede manier gedaan. Ja, en dan worden ze toch betaald. En wij betalen het met z'n allen. Dus die financiële prikkels in de zorg... daar moet ook echt wel wat nodig gaan veranderen. Ja. Zitten er ook, ook um, ri echte risico's aan het plan? Uh, nou, nee, dat, uh, dat denk ik niet. Ik denk dat het heel erg verstandig is om naar die kwaliteit uh, te kijken. Ja. Kijk, en uh, geen welbekend mens zal zeggen... van god, het is zo duur, we behandelen maar niet meer. Dat is natuurlijk stom. He, de discussies die je bijvoorbeeld zag over medicijnen voor hele nare ziektes. Ja, als er medicijnen zijn die helpen, moeten mensen die natuurlijk gewoon uh, krijgen. He, maar kijken naar kwaliteit en kijken naar de foute prikkels in het systeem. Ja, die alleen maar leiden tot uh, declareren en niet tot betere zorg. Daar moeten we naar kijken. En ja, verder moeten we natuurlijk gewoon met z'n allen uh, onze verstand blijven gebruiken. En minister van Volksgezondheid Edith Schippers heeft al laten weten dat ze wat ziet in, in de visie van Klink. Betekent dat dat de aandacht voor de patiënt binnenkort al gaat veranderen? Nou, we zijn er uh, al, heel, uh, al een hele poos mee bezig. Dokters zelf zijn er ook mee bezig. Aan het rapport van Klink hebben we ook een aantal uh, hele goede dokters uh, meegeschreven. Nou, bij de patiëntenbeweging staat het onderwerp uh, ook op de kaart. He, zowel van uh, we willen geen onnodige of slechte behandelingen. En we willen natuurlijk wel heel graag een goed zorgsysteem houden wat ook betaalbaar uh, blijft. Dus wij besteden er ook al aandacht aan. Dus in die zin past het in een discussie die op dit moment uh, gaande is. En uh, het rapport van Klink is daar een goede bijdrage in. Een goede bijdrage van Ab Klink. Dank u wel, Wilna Wint, directeur van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Louis van Gaal is officieel gepresenteerd door de KNVB als nieuwe bondscoach. Dat hij dat zou worden, de opvolger van Bert van Marwijk... dat was natuurlijk al een paar weken bekend. Dat was die een beetje in elkaar geknipte foto van een mooi momentje. Maar echt de persconferentie was er nog niet geweest. Twaalf uur vanmiddag was het dan wel zover. Van Gaal gaat beginnen aan zijn tweede periode als bondscoach... en hij vindt zichzelf absoluut de beste kandidaat. Dat lijkt me wel, hè, natuurlijk. Het zou gek zijn als ik wat anders zou zeggen. Maar uh, ja, uh, ik denk... Uh, dat, uh, dat uh, alle kwaliteiten die ik bezit... Ja, daarmee zou je een goede bondscoach kunnen zijn. Maar het gaat natuurlijk om het resultaat. En zij vragen niet alleen resultaat. Ze vragen ook nog om het feit dat ik jonge toptalenten uh, integreer. En dat is natuurlijk de vraag uh, of dat ook kan. Want uh, zij moeten op een hoger podium dan acteren. En dat hebben zij nog niet gedaan. Ik heb acht spelers bijvoorbeeld geselecteerd. Dat is een derde van de hele selectie die nog nooit uh, een stap in het Nederlands hebben gezet als, als speler. Dus uh, dat zegt ook iets. En uh, dat is voor mij ook de vraag. Maar, maar uh, het gaat om keuzes maken. En ik moet die keuzes ook nog maken in een moeilijke periode. Maar ik vind wel dat we uh, hele goede talenten hebben. Dat was niet in mijn eerste periode. Dat is wel een moeilijke spagaat. Hè? Want aan de ene kant wordt verwacht WK halen. Sterker nog, halve finale op dat WK halen. Zo staat het in de papieren bij de KNVB. En aan de andere kant zeggen ze, nou meneer de Bronscoach... Ja. wel een paar jonge jongens erbij. Ja. ja. Lekker ja. opdrachtje. Ja, maar ook een grote uitdaging. En, uh, en zeker als je ziet dat ik in het verleden... heel veel jongens, uh, jonge talenten de kans heb gegeven... om zich te ontwikkelen. Maar ja, bij de club is dat heel wat gemakkelijker. Omdat je ze iedere dag... En ik uh, leen spelers van mijn collega's. Dus ja, ik heb daar niets mee aan te vangen. Ik moet goede keuzes maken en ik moet ze of het, uh, in vertrouwen of het vertrouwen geven. En dan moeten ze het waarmaken in, in, in, in een systeem die ze misschien niet bij een club spelen. Dus ja, dat, dat, dat is misschien wel moeilijk bij, met jonge toptalenten, maar toch uh, ga ik het doen. Los van uh, nieuwe mensen of geen nieuwe mensen, is het nou een voordeel of is het nou... Een nadeel dat je na een mislukt EK uh, de baas wordt. Wat, wat, wat is daar uw lezing? Ja, dat, dat is afhankelijk van de eerste meeting, vind ik. Hoe reageren spelers op het, op het feit wat ik ga vertellen? Ik heb een visie, hoe reageren zij erop? Uh, voetbalvisie dan met name, want dat bindt ons. Nou, en dan gaat het ook nog om hoe gaan we met elkaar om? En volgens mij is dat allemaal van de spelers eigenlijk. Mijn... mijn en uh, Joppie is ook eigenlijk het belangrijkste is die keuze te maken. En dan moet ik een team daarvan uh, maken in korte tijd. Nou, dat heb ik in het verleden altijd gedaan. Alleen nu heb ik ze maar drie dagen en tien dagen. Dus uh, ik kan ze niet uh, echt kneden. Daarom, uh, wat ik al in het begin zei... de keuze is veel belangrijker bij een bondscoach dan, dan het kneden. Uh, u heeft een vrij ruime, nieuwe het nieuwe uh, staf, begeleidende staf. Um, is dat helemaal naar wens? Of moet daar nog iets aan veranderen of verbeteren? Of zegt u nou, dat is helemaal klaar nu? Nee, dit is echt mijn wens. Uh, dat heb ik ook uh, gezegd tijdens de persconferentie. Het, het zijn eigenlijk allemaal de eerste keuzes die ik had. Alleen het, het probleem uh, is natuurlijk dat uh, ik eigenlijk alleen maar de beste wil hebben. Alleen die zitten normaal gesproken vast, vast. En dat heb ik ook met mijn staf. Ik bedoel... Uh, uh, uh, het is zo dat uh, bijvoorbeeld Andries Jonker die in aanmerking zou komen, die ha had al getekend maar ja, in dit geval had ik toch Denny Blind genomen vanwege het feit dat ik drie jaar in het buitenland ben geweest en Andries Jonker eigenlijk ook maar Denny Blind juist de, de manager was, de technisch manager van Ajax die al die uh, toernooien afstruimde om de, die, de beste jeugdige talenten uh, naar Ajax toe te halen, nou daar profiteer ik natuurlijk ook nu van. En, en uh, zo kan ik doorgaan. Kluivert, die ik los moest weken van, uh, van Twente. ja Dat is niet makkelijk. En zo is het ook eigenlijk met uh, de medische staf. Ik moet mensen losweken omdat ik alleen maar voor de beste ga. En niet voor uh, nummer twee. Op het moment dat bekend werd dat uh, de nieuwe bondscoach Louis van Gaal zou heten... Uh, dan weet heel Nederland uh, hoe laat het is en heeft heel Nederland daar een mening over... Uh, ik denk dat iedereen het erover eens is dat u een fantastische coach bent. Maar toch roept uw naam gek genoeg, misschien is dat wel helemaal niet gek hoor... maar weerstand op bij mensen. Hoe kijkt u dat tegenaan? Ja, dat is altijd zo, hoor. Vindt u dat vervelend? Zeker in de voetbalwereld. Nou, wat is vervelend? Ik bedoel, uh, in al die polls die gehouden zijn... Uh, ben ik ruimschoots op de eerste plaats beland. Dus uh, ik heb ook altijd gezegd... Oh, het klinkt misschien gek, maar bij, bij het volk ben ik altijd wel redelijk populair geweest. Maar het is toch logisch dat mensen uh, je niet mogen en wel mogen. Want het gaat erom hoe je in de media overkomt. Als de mensen mij uh, leren kennen, dan hebben zij weer een andere mening. Dat hoor ik ook zo vaak. Dus uh, ik vind het prima. Ik bedoel, uh, de mensen mogen van me houden of ze mogen mij verafschuwen. Uh, uh, dat maakt het leven ook spannend. Wat vonden ze er thuis van? Eigenlijk, na zo'n lekker jaartje relatieve rust. Nee, uh, mijn truusje vond dat helemaal niks. En die wilde eigenlijk uh, dat ik dat niet zou doen. Eén dingetje, dat behoeft denk ik enige nuance. Want toen bekend werd dat u bondscoach werd verscheen een week later in de media het verhaal dat spelers moesten gaan inloggen... op een website om te vertellen hoe laat ze naar bed gingen. Ja. Toen dacht ik had het wel iets genuanceerder liggen. Uh, is dat zo? Ik hoop het wel. Jij bent een goede luisteraar waarschijnlijk. Want uh, dat was bij BNR, uh, bij Van Liemt en... Uh, had ik een interview, interview uh, samen met Toon Gerbals. Die was net in Australië geweest. Die had het over innovatie en uh, nou, uh, over herstel en arbeid. En dat het goed zou zijn om slaap te meten, dat doen ze in heel Australië. Nou, Australië heeft niet zo goed gepresteerd tijdens de Olympische Spelen. Dus uh, je kan het ook anders bekijken. Ik heb daar alleen maar iets aan toegevoegd... dat ik uh, ook uh, al uh, naar uh, het slaapwelzijn van spelers heb gevraagd. Ik heb het niet over meten. Nogmaals, ik leen spelers van clubcoaches. En ik ben niet verantwoordelijk voor de fitheid van spelers. Ik moet alleen kiezen op mijn criteria. En topfit zijn is een belangrijk uh, criteria. Ik kan niet trainen uh, daar. Heb ik ook nooit gedaan. Dat wordt mij wel verweten, maar het is echt onzin. Ik heb nooit hard getraind. en, en uh, Omdat als bondscoach leen je. En je moet zorgen dat die spelers uh, in een goede moed aan die wedstrijd beginnen. Tja, het is in alle opzichten Louis van Gaal 2.0, heb ik het idee. Ja, hè? heel ontspannen. Lekker relaxed is hij. Uh, nou ja, dat belooft veel moois. Uh, misschien wel met het Nederlands elftal. Louis van Gaal dus, vandaag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van de KNVB. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. So he'll be Meer Het is voorbij, je spelletjes vervelen. kick was dat, met Cleopatra. Er is geloot... Oh, ja, nou ja, ook goed, ik vind het allemaal prima, jongens. <laughs> Sportzomerbus zeker, hè? Huh? De Radio 1 Sportzomerbus. <laughs> Dat dacht ik al. Die Sportzomerbus is uh, nog altijd op zoek naar de verkiezingscampagnes. die na de Sportzomer gaan beginnen. Morgen trappen Partij van de Arbeid en D66 al af. Maar GroenLinks is nu al campagne aan het voeren. En Mark-Robin Visser is erbij. En het is geen braderie, dat heb ik onthouden. <lacht> het is geen braderie, mensen. Zeker niet. En de campagne van uh, GroenLinks ook <lacht> absoluut niet. Uh, ik bevind mij op een zonovergoten plein in Den Haag. ...waar de terrassen, nou, redelijk gevuld zijn. En hier lopen allemaal, ik mag wel zeggen, jongeren zijn het volgens mij allemaal wel, van GroenLinks. Ze zijn gekleed in een groen T-shirt met het embleem van GroenLinks erop. Er staat op Zin in de Toekomst en ze zijn een actie aan het voeren. Even luisteren waar het over gaat. Zou je een handtekening willen zetten voor gratis kraanwater? Een handtekening voor gratis kraanwater? Ja, momenteel is het meestal spoelwater... En dat is geen kraanwater en u moet er ook weer voor betalen. En dat wij willen zorgen dat het gratis wordt. GroenLinks wil dat je gratis op een terras water kan krijgen. Drinkt u veel water op een terras? Ik drink eigenlijk nooit water op een terras. Nee. Maar ik denk dat het belangrijker is dat een restaurant zo het gratis wordt. Het zou... Ja, ik denk dat, daar, dat het daar ook over gaat. Dus dat je een gratis glaasje water... Maar is dat nou, is dat nou echt een GroenLinks actie, dit? Ja, dat is een goed linksactie. Wij willen zorgen dat het uh, uh, eerlijk is op de rassen. Dat iedereen gratis een glaasje water krijgt. Oké, okay, ik loop even naar de campagneleider. Dat is Jesse Klaver. Die is zelf ook aan het, uh, aan het werven. Ze hebben allemaal een map en een pen. En uh, ja, daar mag iedereen zijn handtekening op zetten. Zeg, meneer Klaver. Ja. Is de campagne begonnen? De campagne is voor ons al maanden geleden begonnen. Toen het kabinet viel. Ja, dat begrijp ik wel. Maar jullie hebben officieel nog een aftrapmoment. Volgende week zaterdag. Ja, dat klopt. En nu staat u hier te leuren om handtekeningen voor een gratis glaasje water. Ja, dat is een ontzettend belangrijk onderwerp waar we al heel lang mee bezig zijn. Als je, Echt waar? Ja, als je kraanwater... In nee. Nederland wordt dat niet automatisch zeg maar, gratis aange of aangeboden in uh, cafés. Nee. En Kraanwater uit een flesje, als je een glaasje flesje bijvoorbeeld hebt... is dat tot 1300 keer slechter voor het milieu dan water uit de kraan. En we hebben in Nederland fantastische kwaliteit kraanwater. En wat wij nou zeggen is... Neem nou op in de wet dat de horeca-ondernemers dat moeten aanbieden aan hun gasten. Het moet een wet worden, ja? Nee, nee er is een wet, dat is de ja. en horeca, Daar zou eigenlijk een wijziging in moeten worden aangebracht dat, uh, dat ze dat Goed. moeten aanbieden. Uh, en dat lijkt ons heel goed. En daarom zijn we nu 25.000 handtekeningen aan het ophalen. Om te ja. kijken of mensen het ook echt een belangrijk onderwerp vinden. Zeggen, dat zou je moeten aanpassen. En we gaan goed sinds vanochtend 10 uur bezig. En we zitten op ruim 9.000 handtekeningen. U heeft er al 9.000 En uh, volgens mij heeft meneer ook uh, getekend. Ja, inderdaad. Ja, u vindt het een goede actie? Ja, dat lijkt me een goede actie. Ja. Bent u ook een beetje groen links? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja. <laughs> nee, nee niet echt. Nee. Maar u zegt toch van deze actie kan mijn sympathie wel ja, uh, wegdragen? Ja hoor, absoluut. Ja, ja, vind ja, ik wel goed. Maar als het gratis is, dan zetten de mensen hun hand. Als ja, het iets dat, wat, wat ja. gratis moet worden, dan... Uh, hè? <laughs> Zo is dat. Nee, maar uh, best ondanks. <laughs> Oké. Okay. Nou, hier komt een kopje koffie. Ik zal het even aan de, aan de bediening vragen. Kunnen deze mensen ook gratis een glaasje water krijgen? Ja, ja hoor. Want uh, daar, dit is GroenLinks. Die is daar actie voor aan het voeren. Oh, ja. Mag wat vindt u daarvan? Ja, het goed. mag hier al? Het mag al. Dus... Oh, het mag hier Zegt meneer Klaver, maar het mag hier al. Ja, maar dat is ontzettend goed. Ik zei het net ook tegen, tegen, de, tegen de gasten die hier aan tafel zitten. Ik zei, we een, een goede plek uitgekozen, want hier ja. is Schenkenzet. En het ja. gebeurt ook wel op plekken, maar het probleem is, het ja. gebeurt niet altijd. En ik nou. denk dat je die ervaring zelf ook wel hebt. Jullie zijn hier nu met een stuk of tien uh, man in Den Haag aan het, uh, uh, aan het verzamelen. Wat gaan jullie nog meer doen? Hoe loopt het bij jullie? Ik was vanochtend bij het CDA, die hebben al helemaal een, uh, een vloer ingericht, een, een, een ja. centrum. Ja. Hebben jullie dat ook? Nou, we hebben ons, uh, ons uh, war room, hè. ons ja, war centrum? centrum zeg maar. Natuurlijk aan de oude gracht in Utrecht, waar ons, uh, ons ja? kantoor zit. Uh, en uh, vanaf volgende week hebben we onze campagne aftrap. Uh, maar we zijn natuurlijk al een hele tijd bezig. Onze verwilligers zijn het hele land door. We gaan langs alle festivals die, er, uh, die oh. er zijn. We hebben levensgrote GroenLinks letters we mensen op de foto staan. Als je naar uh, Facebook gaat, dan uh, gegarandeerd dat je iemand tegenkomt die met ons op de foto ja. staat. Uh, en we gaan heel veel huisbezoeken afleggen, Dus heel veel canvassen in de wijken. Echt de, de, de boeren op? Echt de op. Want je hebt natuurlijk ook de social media. Ja, Hoe verhoudt dat... zich dat bij jullie? Ja, wij proberen die, die online campagne heel erg te koppelen aan de offline campagne. Dus ja. online hebben we er al 9000 handtekeningen verzameld. Vandaag zijn we offline. Ja. Op het plein hier in Den Haag zijn we ook aan de slag. Maar ik heb het nu niet over die watercampagne, maar even algemeen. Je gaat nee, campagne voeren voor de verkiezingen het land in en online. Exact, dus we doen het offline, dus in het land ja. in, maar ook online. Onze kamer met Arjan Alvassen, het is een van de Nederlands met de meeste Twittervolgers. Uh, meer dan uh, bijna 300.000 geloof ik. Uh, ja. Die leidt onze, uh, onze online uh, afdeling en die is zijn uh, hard bezig. Maar ik hoop toch dat jullie het niet alleen over glaasjes water in de horeca gaan hebben de komende tijd. Het allerbelangrijkste, en daar gaan deze verkiezingen over, is hoe kom je uit de crisis. En het antwoord van GroenLinks daarop is, die zei, wij zeggen, je moet groen uit de crisis. Wil je zorgen dat we het beter krijgen met elkaar, moet je investeren in duurzaamheid. In groene energie. En eigenlijk gaat het, als je dit lijkt kleine glaasje water, maar in het grotere plaatje, gaat het uiteindelijk over verduurzaming van je samenleving. Want we gaan water uit de flesje is tot 1300 keer slechter dan water uit de kraan. Veel succes Jesse Klaver van GroenLinks, de campagneleider en jullie ook allemaal. Hebben jullie al handtekeningen? Yes. Ja. ja. ja. Nou, succes ermee. Goed uit Den Haag. Dag. Dag, Mark Robin was dat. Um, dan dat bericht wat ik net eigenlijk al wilde vertellen. Er is gloot voor de Europa League en de volgende tegenstander voor AZ is bekend. Dat is een al bekende ANSI. De ploeg van Guus Hiddink. Uh, de ploeg ook trouwens die Vitesse heeft uitgeschakeld uh, natuurlijk. De speeldaten zijn 22 en 29 augustus. AZ moet eerst naar ANSI en dan de 29ste is de return in Alkmaar. We gaan naar een uh, sport waar we in uh, deze Radio 1 Sportzomer eigenlijk nog niet eens zoveel over hebben gehoord. En dat is eigenlijk ook heel gek. Uh, verreweg de best betaalde Olympiërs. We gaan het hebben over de basketballers van Team USA. Dat doen we met Tiel van den Heuvel. Hij werkt voor het tijdschrift USA Sports en uh, volgt... Team USA hier zoveel mogelijk in Londen. Het Amerikaans basketbalteam speelt vanavond de halve finale tegen Argentinië. USA Sport is een Nederlands tijdschrift. Hè? Correct. En jullie bestaan nog niet zo heel lang? Ja, wij uh, maken bijna ons tweede jaar vol. Ja. ja. Um, jij bent hier in Londen om Team USA te volgen. Lukt dat een beetje? Uh, dat lukt heel aardig. Ik uh, bezoek de trainingen van Team USA. En uh, daarmee, daarbij bespreek ik met die mannen hoe ze het gedaan hebben. En hoe, uh, hoe ze vooruitkijken op de volgende tegenstanders. Maar ook uh, hoe het team onderling uh, zich verhoudt. Omdat je toch heel veel sterren bij elkaar hebt die ja. Uh, ja, met elkaar overweg moeten kunnen. Maar zij maken wel even tijd vrij om, voor de ja, pers? Ja, voor elke training uh, ongeveer twintig minuutjes. Dan, uh, dan zitten zij. Ze zijn, of ze zijn een balletje al aan het gooien. Maar je kunt gewoon op afstappen. Uh, soms hebben ze geen zin om te praten. Maar uh, als je een lieve glimlach opzet en, en je hebt een goede <laughs> vraag... dan uh, willen ze die vaak wel beantwoorden yeah. yeah. ja wat is de beste vraag die je hebt gesteld aan hen? Uh, aan nou, ik ben een stuk aanschrijven voor ons blad over uh, de rivaliteit die in New York aan het ontstaan is. Tussen uh, een guard van Team UZ, dat is De Ron Williams. Uh, die verhuist naar de Brooklyn met zijn club. En uh, Carmelo Anthony speelt er al met de New York Knicks. Ik probeerde dus ze een beetje tegen elkaar uit te spelen. Uh, gewoon heen en weer te gaan met vragen. Dat <laughs> uh, heeft leuke quotes opgeleverd. Ja? En uh, ja, gewoon de kleine steekjes uh, in de rug van beiden. Uh, maar wel met de glimlach. Dus uh, dat was wel eigenlijk leuk om te doen. Heb ja. je ook al wedstrijden gezien van Team UZ? Uh, ja, ik heb allemaal gezien, maar uh, niet in het stadion helaas. Dat is echt heel moeilijk hè, ja. om daar binnen te komen. Ja, ik ben in Manchester geweest voor de oefenwedstrijd tegen Engeland. Daar had ik ook uh, de persingang. En uh, ja, dat ja, was een oefenpot, dus dat is niet zo belangrijk natuurlijk als de Olympische Spelen, maar uh, die wonnen ze met hetzelfde gemak als waarmee ze nu door het toernooi heen wandelen eigenlijk. Ja, dit is een, uh, dat Team USA, dat is misschien even leuk om uit te leggen. Je, je hebt hier accreditaties hè, en um, eigenlijk kun je bijna overal naar binnen lopen als je een accreditatie hebt. Heel moeilijk om die te krijgen, maar als je die hebt kun je binnenlopen, behalve bij Team USA. Daar moeten nog wat telefoontjes uh, over ja. en weer. Hè? En dan, dan lukt het uh, nog niet. Eigenlijk. Dan moet je op, het, uh, op de grens van het legale moet je die mensen gaan stalken. <laughs> en uh, ja, je kunt maar zo vaak nee zeggen voordat ze hun best gaan doen voor je. En uh, dan, dan kun je een kaartje krijgen. Ja. Is het eigenlijk nog spannend bij basketbal? Nee, totaal niet. Nee, eigenlijk niet. Uh, ho, ho, ho. Vier jaar geleden, Peking. Spanje, ja, daar kwamen heel dichtbij, hoor. Ja, maar weet je wat het is met Team USA? Als, het, uh, als ze dichtbij komen, dan vinden ze een nieuwe versnelling. En uh, zodra ze die inzetten, dan walsen ze over iedereen heen. Ook over Spanje, Argentinië, uh, die ze vanavond treffen. Ah. Ja. Maar uh, ja, zei, uh, LeBron James, uh, dat was ook leuk. Ik vroeg hem dat ook, hebben jullie dat nodig? Want uh, Litouwen kwam ook dichtbij, die hielden het spannend. Australië op een gegeven moment. Ja, maar hij zei ook van... Uh, ja dan uh, die, dan is het even nodig dat de coach boos wordt of een van de spelers. Uh, dan ja, ze verdedigen ze één tandje harder. En van daaruit krijgen ze zo'n gemakkelijke baskets. En uh, dan raakt bijvoorbeeld in LeBron James of Kobe Bryant op stoom. En uh, dan is het eigenlijk binnen drie minuten vaak dat ze twaalf punten uitlopen. En dan is de wedstrijd ineens helemaal voorbij. Het is bijna voorbij. vreed om te zien dat ze ja. dus inderdaad de tegenstander heel dichtbij laten komen. En dan de genadeklap ja, uitdelen. En, uh, Vo voelen zij zich, want jij, jij praat dus op die training wel met. Voelen zij zich ook wel echt Olympiërs? Want uh, laat zeggen, door andere sporters wordt er wel naar gekeken van... Nou, heb je ze, de, de multimiljonairs? Ja, de, de mannen zijn, die leven in zo'n andere wereld. Want uh, je hebt dus in uh, oost daar die, die, die campus waar zij zitten. Maar daar zit uh, het worstelteam en uh, verschillende andere ploegen zitten daar ook. En die staan net als wij pers te wachten uh, totdat zij komen. En dan niet net als wij zodat ze vragen kunnen stellen... maar om een handtekening te scoren of uh, ja, om, om erbij in de buurt te zijn... om een glimps op te vangen van die mannen. Dus uh, ik denk niet dat zij zich hetzelfde voelen. Nee. Nee. Ja, maar ik bedoel, een, een eer om op, op deze spelen te spelen uh, bijvoorbeeld. Ja. Merk, merk je dat bij ze? Ja, die leeft wel. En uh, dat zag je dus ook in Peking. LeBron James, die eigenlijk uh, ja, toen nog niks bereikt had. Maar die, ja, die het wel gewend is in de spotlights te staan... en een van de grote sterren van de NBA te zijn. Die stond daar te huilen toen hij het goud had. Uh -huh. En uh, ja, Kobe Bryant die zegt het ook. van uh, Wat er onderling ook gebeurd is de afgelopen maanden... want die mannen spelen tegen elkaar in de play-offs... Uh, dat is nu vergeten, want we gaan echt voor goud. En ook die guards, de spelverdelers. Die uh, eigenlijk normale strijden van goh, wie is er nu de beste. Die spelen nu zij aan zij echt gewoon om tegenstanders te domineren. Dus dat is mooi om te zien. Maar dat is natuurlijk ook het oude verhaal in de sport. Hè? Je zet uh, de, in dit geval de beste basketballers bij elkaar. Maar dan heb je nog niet het beste team over het algemeen. Want dat zijn natuurlijk allemaal ego's die allemaal ja. de show willen stelen. Uh, die coach heeft dat aardig in de, in de smijt. Nou, ik denk dat de coach meer bezig is met zijn personeel tevreden houden. Dus zorgen dat uh, de mensen die het verdienen, bijvoorbeeld een Kobe Bryant, dat hij genoeg speelt. Dat hij start, wat misschien niet eens speltechnisch het meest logisch is. Maar uh, ja, ze winnen het op individuele klassen. Want een Argentinië of Spanje, die hebben veel strakkere teamafspraken qua tactieken. Maar uh, LeBron James, Kobe Bryant, Carmelo Anthony, die jongens, die kunnen tegen iedereen scoren. Er is weinig tactiek voor nodig. Spelen ze eigenlijk ook een goed toernooi? Die, die uh, supersterren, James, LeBron James. En, uh, LeBron uh, Kobe James Bryant? speelt heel goed, heel veelzijdig. Ja, hij paast veel, terwijl hij uh, ja, vooral als een scorende speler of een verdediger bekend staat. Uh, Lebron, of uh, Anthony en uh, Kevin Durant die vallen in de NBA ook op omdat zij zo gemakkelijk scoren. En dat is nu nog erger omdat uh, de driepunterlijn echt bijna een meter dichterbij is dan in Amerika. Hm. Dus uh, dan kan een Kevin Durant in één keer 8 op 10 gaan vanaf de driepunter. En dat zie je in de NBA bijna nooit. Is het, uh, het basketbal voor de Amerikanen is, is dat het belangrijkste hier op te spelen? Uh, ik denk het niet. En dat leeft op die campus ook. Daar hebben ze een hele grote wand waarop ze bijhouden hoeveel medailles ze gewonnen hebben. En dan wordt echt iedereen die iets gepresteerd heeft voor de uh, home country, die wordt daar uh, bejubeld. Dus uh, ja, dat is gewoon één plak uh, tussen de zoveel voor de Amerikanen. Ja, ze hebben daar, geloof ik... Ze... Ach, 30, 37 goud al, Schien geloof ik. Misschien maar... heeft er nog net iets meer, hè? Ja. Ja. Ja. Nee. En, Nog even naar het team, hè? Want we kennen natuurlijk al die grote namen. James en uh, Bryant. Maar ja. er is één uh, nieuweling bij. dat is die Anthony David. Hoe handhaaft hij zich? Um, ja, wat me vooral opvalt... is dat hij tussen die jongens gewoon echt zich gedraagt... alsof hij er al heel lang tussen zit. Want hij staat te grappen met die mannen... alsof hij ze al jaren kent. <laughs> dat is misschien ook zo, dat weet ik niet. Maar uh, ja, qua speeltijd uh, komt hij bijna niet aan te passen. Als de wedstrijd over is, dan mag hij wat minuten maken. Maar uh, ja... En USA speelt ook niet in een stijl die veel van hem verwacht. Dus uh, zij spelen met kleine mannen en heel snel vooral. En dan is een lange jongen als Davis niet per se nodig. Maar hoe, komt hij, hoe is hij erbij gekomen dan? Um, Blake Griffin, is, uh, ja, een bekende ster misschien wel voor de luisteraars. Die jongen die zo hard, hoog kan springen en hard kan dunken. Die raakte geblesseerd. Dus ze hadden een nieuwe nodig uh, op die positie. Dus de power forward positie. En uh, daar kwamen ze bij Davis uit. Omdat hij toch met heel veel hype eigenlijk de NBA straks binnenkomt. Als college speler. Nou, ja. Dus hij, is, komt, hij komt echt net kijken? Ja, letterlijk. Want ja. hij is dus gedraft door de New Orleans Hornets. En hij heeft, moet zijn eerste NBA-wedstrijd nog spelen. Maar uh, in Manchester, waar hij dus wel veel minuten kon maken in die oefenwedstrijd... daar, uh, daar stelde hij mij niet teleur. Dat, dat was echt uh, imposant om te zien van dichtbij. Dus dat is een naam die we moeten noteren voor de toekomst? Ja, sowieso. En uh, voor de New Orleans Hornets is het ook, uh, er zijn ook leuke dingen aan de gang. Die halen nieuwe spelers en uh, ja, die, die zoeken het om terug te komen in de relevantie van de NBA. Nog, nog even naar dat blad even jou. Want ja. bedoel, uh, ja, dat basketbal. Dat, dat wordt in Nederland, denk ik, nog wel aardig gevolg, maar Jullie doen alle Amerikaanse sporten. Is ja. daar een beetje markt voor? Uh, ja, basketbal is veruit de grootste sport, maar honkbal wordt ook gewoon door tienduizenden mensen in Nederland goed gevolgd. Dus uh, ja, dat, dat zijn wel de twee grootste. En ijshockey en de merk voetbal zijn wat kleiner, maar die, uh, de kern die dat volgt is ook meteen heel diehard. Dat is echt een, mm. een close groepje die gaan naar wedstrijden. En uh, ja, die, uh, dat zijn fans die het echt op een hoog niveau volgen. Ja. Ja, leuk! leuk. Ja. Nou, hartstikke uh, goed, Thiel. Vanavond aan het Argentinië. Uh, ja, we hoeven ja. jou niet te vragen. Dat, gaat, dat wordt een makkie, hè? <laughs> ja, dat denk ik wel. Ze hebben de afgelopen week al twee keer tegen Argentinië gespeeld. In de poolfase hebben ze gemakkelijk gewonnen, maar ook in uh, het oefenprogramma in Barcelona. En uh, ja, al, bij die twee wedstrijden had ik het gevoel dat Amerika zijn beste spel nog niet heeft laten zien. En uh, toen wonnen ze gemakkelijk van Argentinië. Die ook leuke spelers hebben, maar dat is in ieder geval het niveau wat uh, de US kan brengen. Dank je wel. Geen probleem. Leuk, uh, leuk dat je daar was. Absoluut. Normaal gesproken op dit tijdstip zo tegen twee. Dan komt Tom van het Hek hier even aanschuiven. Doet hij zijn oproep voor de dagelijkse rubriek in gesprek met Van het Hek. In de wandelgang ook wel de klaaglijn genoemd. Vandaag doet hij dat een uurtje later. Dus straks vanaf vijf voor drie. Dan gaan we even vragen wat er dan precies aan de hand is. En uh, vanaf dat moment kunt u ook weer bellen om, uh, om te klagen. Dus een uurtje later vandaag. Dan nog even een loting van de play-offs van de Europa League. Feyenoord tegen Sparta-Praag eerst thuis. FC Twente tegen Bursaspor eerst uit. Herenveen tegen Mulde-FK uit Noorwegen eerst uit. En PSV tegen Zeta uit Montenegro eerst een uitwedstrijd. 23 augustus de eerste wedstrijd. Return 30 augustus. En u wat dat betreft bij. Graag tot de volgende uur.